7 uur, Renate Evers met het NOS-journaal. Forensische experts hebben de hele nacht onderzoek gedaan... in het winkelcentrum in Alphen aan de Rijn... waar een 24-jarige man gisteren een bloedpad aanrichtte. Pas halverwege de nacht werd een aantal lichamen weggehaald... Volgens het OM was dat niet eerder mogelijk vanwege uitgebreid sporenonderzoek. Dat kon pas beginnen, toen bleek dat er geen explosieven in het winkelcentrum lagen. Ook in drie andere winkelcentra zijn geen bommen gevonden. De dader had daar in een briefje wel op gehint. Omwonenden die vanwege de evacuatie gistermiddag hun huis uit moesten, konden aan het begin van de nacht weer terug. Het is niet duidelijk waarom de schutter tot zijn daad kwam. De 24-jarige Tristan van der Vlis liet in zijn flatwoning een afscheidsbrief achter, maar volgens het OM blijkt daar geen duidelijk motief uit. Hij doodde gisteren zes mensen en pleegde daarna zelfmoord. Vijftien mensen raakten gewond. Burgemeester Eenhoorn gaat vandaag bij een aantal gewonden op bezoek en in de Goede Herderkerk wordt een dienst gehouden om stil te staan bij het drama in Alphen. Een paar duizend mensen hebben op het online condolianceregister hun medeleven betuigd. In Rotterdam heeft de politie een jongen opgepakt die op internet dreigde dat hij de schietpartij in Alphen zou herhalen.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 De premier van IJsland vreest voor een economische en politieke chaos nu de uitslag van het IceSafe referendum negatief lijkt. Na het tellen van ruim een derde van de stemmen is 58 van de kiezers in IJsland tegen het schuldenakkoord met Nederland en Groot-Brittannië. Die twee landen hebben geld voorgeschoten dat spaarders nog te goed hadden van de failliete internetbank IceSafe. Volgens de premier was tegenstemmen de slechtste keuze voor de toekomst van IJsland. In het plan krijgt het land tot 2046 de tijd om de 3,8 miljard euro schuld terug te betalen. Als deze afspraak niet doorgaat, moeten de landen bij de rechter een regeling treffen wat jaren kan duren. Vorig jaar wezen de IJslanders in hun referendum een eerder plan af. In Ivoorkust heeft zittend president Bakbo een tegenaanval uitgevoerd op de gekozen president Wattara. Het hotel in Abidjan, dat sinds vier maanden het onderkomen is van Wattara, werd gisteren onder meer beschoten met mortieren. Volgens een VN-woordvoerder zijn er geen slachtoffers gevallen. Of Watara aanwezig was is niet duidelijk. Ook is door troepen van Bakbo geschoten op Franse helikopters die diplomaten kwamen evacueren. De zittend president is al een paar dagen omsingeld, maar hij weigert nog altijd op te stappen. Door de aanhoudende gevechten zijn 1 miljoen Ivorianen gevlucht of dakloos geworden. In Jemen zijn tientallen mensen gewond geraakt toen veiligheidstroepen in Burger het vuur openden op demonstranten. Honderdduizenden betogers gingen de straat op, ze eisen het vertrek van president Saleh. In Jemen wordt sinds begin februari gedemonstreerd tegen de president. In totaal zijn bij het protest al 120 doden gevallen. De opstandelingen in Libië zeggen dat troepen van kolonel Gaddafi in Misrata zeker 30 opstandelingen hebben gedood. De stad lag gisteren opnieuw zwaar onder vuur. Het leger zou de stad op drie plaatsen hebben aangevallen. De opstandelingen zeggen dat de aanval is afgewend, maar dat er minstens 30 mensen zijn omgekomen. NAVO-toestellen hebben 15 tanks bij Misrata kapotgeschoten. Er wordt al dagen hevig gevochten in Misrata, een grote stad in het westen die in handen is van de opstandelingen. Precies een jaar na de vliegramp in Rusland, waarbij de Poolse president Kaczynski omkwam, is er een diplomatieke rel uitgebroken. Vorig jaar stortte in het Russische Smolensk een vliegtuig neer met hoge vertegenwoordigers uit Polen. De delegatie wilde naar de herdenking van de massamoord op duizenden Polen in 1940 in het nabijgelegen Katyn, Een genocide die Rusland nooit heeft erkend. Vandaag willen nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp een plakketten onthullen met een Poolse tekst waarin naar de massamoord wordt verwezen. Maar de Russen hebben de plaketten gisteren vervangen... door een tweetalige versie, waarin de verwijzing is weggehaald. Dat leidde direct tot een protest van duizend woedende polen... bij de Russische ambassade in Warschau. Morgen ontmoeten de presidenten van beide landen elkaar. In New York worden de spullen geveild van de vorige maand overleden filmster Liz Taylor. Veilinghuis Christie's gaat kleding, juwelen en andere bezittingen verkopen aan de hoogste bieder. De actrice was beroemd om haar verzameling diamanten en galajurken. Eerder bracht een jurk van Taylor op een veiling meer dan 100.000 euro op. Het weer, het is droog in het noordoosten kans op mist. Vooral vanmiddag veel zon. Bij temperaturen tussen 14 en 21 graden. Ook morgen zonnig en warm. Daarna wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal. Dit is echt ongelofelijk. Nog nooit vertoond. In 10 dagen tijd 50 kansen op 1 miljoen euro. De Bank Giro loterij bestaat 50 jaar.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 Goedemorgen, fijn dat u luistert naar Dit Is De Zondag. Het programma waarin Ed Anker of Ik iedere zondag ontbijt met een inspirerende gast. Nou, vanochtend heb ik de eer om een man te ontmoeten met een zeer bijzonder levensverhaal. Een verhaal dat begint in de Dominicaanse Republiek, zich vervolgt op Aruba en via New York verder gaat in Rotterdam. Het is een spannend verhaal waarin straatbendes, drugshandel en overvallen voorkomen, maar het kent gelukkig ook een happy end. Vooralsnog wel. En sleutelfiguren in het verhaal zijn een aantal bijzondere vrouwen. En één daarvan is koningin Beatrix. Nou, bent u al nieuwsgierig geworden, dan moet u zeker blijven luisteren. Want ik praat dit uur met Jonathan Ness. Maar eerst muziek. En die komt van Daniel Martin Moore in The Cool of the Day. The cool of the day. Now is the cool of the day. Now is the cool of the day. This earth is a garden, the garden of of my Lord and he walks in the cool Nog eens lekker wakker worden, Daniel met een Moore in de Cool of the Day. Het is uh, precies tien over zeven en hij is uh, gearriveerd. Jonathan Martinez, goedemorgen Jonathan. Goedemorgen. Je hele verhaal gaat dit uur langskomen. Ik heb je net al geïntroduceerd. Uh, je bent geboren op de Dominicaanse Republiek. Uh, je verhaal uh, verloopt via Aruba en New York uh, naar Rotterdam. Ja. Als twaalfjarige jongen had je al een wapen op zak. Ja, klopt. En maakte je New York onveilig. Ja, hoe kom je nou als, als een twaalfjarig jongetje aan een, aan een wapen? Nou, door middel van. Uh, ik heb uh, een beruchte bende leren kennen, dat is Fatos Locos. Fatos Locos? Ja. En, uh, New Jersey. En uh, vanuit daar, ja, uh, je hebt geen besefheid, je, je gaat op een potje voetballen. En vanuit daar uh, kom je snel achter dat, ja, dat zijn niet uh, jongens die alleen maar een potje voetballen. <lacht> nee. Ja, dat, zijn, uh, ja, dat zijn gewoon criminelen. En uh, ik ben op de uitnodiging gegaan en uh, vanuit daar uh, vroegen ze mijn, uh, aan mij van... Uh, wil je bij ons horen, wil je, uh, wil je lid van ons worden? Ja, en, uh, om eerlijk te zijn, toen de tijd kom ik aandacht tekort en uh, groepdruk en stoerheid. Hmm. Maar uh, als je mij zou vragen, nu dat ik oud ben, nu dat ik besefheid krijg... ja, het is gewoon zonde, maar ja, dankzij dat verleden heb ik me wel gemak wie ik nu ben. Hoe oud ja, ben je nu? Ik ben 29. 29? Ja. Nou, we gaan je levensverhaal horen in dit uur. Um, gisteren dat uh, grote drama in Al van den Rijn, in een winkelcentrum... waar een man met een mitrailleur gewoon mensen neermaait. Wat dacht je toen je dat nieuws hoorde? Dat is uh, vreselijk. Uh, ik denk in mezelf een, een, een jongeman uh, van 24... Denk ik van, weet je, als ik me afvraag: van, één, weet de familie niks van dit? Uh, twee, de overheid, de maatschappelijk werk of de school. Kijk, we moeten deze jongens, uh, uh, ja, we moeten toch scherp zijn op elkaar en uh, uh, meer alert zijn op elkaar. Is het dan te voorkomen? Nou ja, ik, ik, we moeten even afwachten op de onderzoek. Om te kijken van uh, ja, wat, zijn, wat waren zijn motief en ja. waarom. Uh, ja, de, ja, er is een brief gevonden in de woning in Al van de Rijn, maar zonder motief, zegt het OM. Ja, maar ik denk de politie nu uh, een keihard onderzoek. Ja. Ze zijn mee bezig met het onderzoek. Dus ze gaan uh, van vooraf af aan. Maar nou, misschien hadden we dit wel kunnen voorkomen door middel van uh, uh, te praten, door middel van iemand te steunen, door middel van hem te motiveren, misschien van gedachten te veranderen. En ja, kijk, ja, dit is niet, niet met iedereen kan je praten. Er zijn sommige jongens die misschien uh, psych psychosische ja. problemen hebben, maar daar hebben ze wel professionele hulp nodig. Ja. Maar dit, dit is gewoon uh, iets vreselijk. Uh, laten we eerlijk zijn. En uh, mijn gedachten gaan naar, naar bestaande. En uh, ik ken mensen zelf die daar wonen. En uh, ik vind het gewoon vreselijk, want dit had dit niet moeten gebeuren. Jonathan uh, Martinez, uh, we willen je beter leren kennen. En dat gaan we nu even doen met een jukebox. Dat is een apparaat wat vragen uh, gaat ja, uh, genereren. Uh, het eerste vraagje is heel makkelijk, want dat is je leeftijd. En dat is 29, ja. maar hier zijn ze. Leeftijd? 29. De grootste ambitie? Uh, de jongeren uh, te helpen. Wie is uw held? Mijn held is uh, Barack Obama. Favoriete voetbalclub? Chelsea. Met wie zou u op een onbewoond eiland willen zitten? Katja Schuurman. <laughs> ja. Oké, okay. uh, Katja Schuurman. Dus op een onbewoond eiland uh, moeten we het daarover hebben of uh, is dat wel duidelijk? Nou, ze is bezet. <laughs> <laughs> ze is bezet, ja. Ze <laughs> is getrouwd. Ja, met ja. kinderen. Ja, zeker. Uh, je held is Barack Obama. Ja, vertel. Waarom eigenlijk Barack Obama? Omdat ik vind uh, een man met. De, hij kan de volk inspireren. Hij heeft een duidelijk boodschap. Hij doet zijn best. En uh, laten we eerlijk zijn, het is iemand die, uh, die ik denk van, uh, hij wil vrede. Uh, Inbrengen, dit weer. En als je kijkt nu zoals Amerika nu is, van uh, toen de tijd uh, met andere presidenten, wou ze alleen maar aanvallen, aanvallen. En nu gebruikt hij de strategie anders. Van Amerika hoeft niet overal de eerste te zijn. Hm, dus, dat zie je nu uh, bij Libië bijvoorbeeld, dat ja. ze zich iets meer afzijdig houden. Ja, en dat is denk ik het de beste nu, want Amerika heeft genoeg ellende veroorzaakt. Uh, maar ja, nu is, moeten ze gewoon terughouden zijn. En dat vind ik wel goed. Niet overal uh, hoeven ze uh, bij te zijn. Je grootste ambitie: jongeren op het rechte pad houden. Ja, klopt. Ja, dat klopt. Waarom? Omdat ik, uh, ik heb dat zelf meegemaakt uh, zoals ze dat noemen: ervaren deskundig. En. Uh, als je de feeling hebt van deze jongeren. Het is, het, is, het is een mooi gevoel, geloof me. Het is een gevoel als je iemand helpt eh, en je maakt hem attent. Er zijn drie factoren dat de jongeren, eh, een, een, een, een, in iemands leven: dat is advies, motivatie en steun. Als je dat geeft, eh, wil niet zeggen dat je de messias bent. Het wil niet zeggen dat, hij, dat ze gaan luisteren. Maar je geeft dat aan en je hebt nooit verloren. En, eh, het, is, eh, het is geen beleg. Je moet een, het is een continue investering die je moet doen. Maar je zal wel vroeg of laat het resultaat wel zien. 29 jaar geleden stond je al wieg in de Dominicaanse Republiek. Ja. Hoe zag je gezin eruit? Nou, ik, uh, ik heb tien tantes en drie om. Uh, ik ben opgegroeid met mijn oma en mijn opa... in de Dominicaanse Republiek, in een kleine stad, uh, Moca. En uh, ja, mijn moeder was altijd aan het werk. En uh, waardoor uh, mijn oma met mijn neef, en met mezelf en heel veel kinderen... Uh, normaal gesproken, ja, uh, moeder gaat werken. Iedereen dropt zijn kinderen... Bij oma. Ja. En oma opa had het behoorlijk druk. En uh, ja, we waren wel in, van start jaren. Uh, vond ik wel jammer dat ik uh, weg uh, gegaan was. Naar Aruba. Je, je bent op een gegeven moment naar Aruba gegaan? Ja, Aruba. mijn moeder is getrouwd met een uh, persoon. En met een man. En uh, waardoor ze het Nederlands paspoort... Uh, heeft ze gekregen okay. en uh, daardoor zijn we eigenlijk uh, hier beland. Ja, maar een man van Aruba. Ja, Arubans persoon. Ja. En je was acht jaar toen je uh, verhuisde ja. daar naartoe. Ja. Uh, daar raakte jij in de problemen. Ja. Wat voor problemen waren dat? Kijk, uh, je spreekt de taal niet. Uh, uh, uh, je spreekt geen papiaments, geen Antiaans en ook geen Nederlands. En je bent daar en uh, je wordt discrimineerd. Uh, je zit op school. Uh, mensen gaan je uitlagen omdat je van een ander land komt. En uh, je voelt je niet op je gemak. Uh, je, je weet niet uh, hoe dat eiland in elkaar zit. Er zijn heel veel factoren. Waardoor je denkt van elke dag, uh, laat me gewoon terug gaan naar de Dominicaanse Republiek. En die man die mijn stiefvader was. Ik heb zelf nooit mijn vader leren kennen. En, uh, en uh, zo'n man die, die enkel met een haatgevoel naar jou komt van, uh, uh, wat kom je hier doen? Ja, zo praat je niet met een kind. Uh, ik bedoel, ik, uh, ik wou gewoon mijn best doen, maar uh, helaas uh, vond hij dat niet. En uh, waardoor uh, al onze spullen op straat uh, zaten. Die slechte relatie met die stiefvader, is ja. dat uh, de bron geweest voor alle ellende die vervolgens uh, in jouw leven. Ja, eigenlijk wel. Ja, binnen twee maanden zaten we letterlijk op straat. Gooit hij ons op straat. En, je moeder en, uh, ook? Ja. En ik zag allemaal spullen. En, uh, mijn moeder zijn spullen ook. Mijn moeder zat te huilen. En uh, we dachten onszelf van... nee, dat kan je niet maken, man. Het is, uh, we zijn net pas twee maanden hier. En we kennen niemand. Dus dan moet je proberen een, een huis te vinden. Dan, dan, ja. en, en vandaar dat ik eigenlijk in uh, criminaliteit ben beland. Op een bepaald moment ging ik zelf uh, mensen beroven. ging ik uh, diefstal doen om eigenlijk wat geld uh, voor elkaar te regelen. Zo Hoe oud was je toen? Ik was uh, f, acht en een half, negen. En dan gingen mensen beroven? Ja, ja. Had je, had je uh, wapen? Of, uh... Nee, nee, toen de tijd niet. Gewoon, Hoe uh, deed je dat dan? Uh, f, toeristen waren aan het uh, opstranden. Gewoon zakkenrollen? En... Zakkenrollen, uh, Diefstal in de winkel. Andere jongeren hebben me dat aangeleerd op Aruba. En ja, en vanzelf ga je... Uh, want waar woonde je dan met je moeder op dat moment? Op Dakota woonden we, een kleine stadje op Aruba. Hadden jullie wel een huis inmiddels weer? Nee, uh... we geen huis. En, en, en, en, iemand die ons kent op dat moment, die, die zei van... nou, kom even bij mij thuis en ja. dan uh, kunnen jullie vanaf daar opereren. Ja. De, dan vervolgens uh, komen jullie in New York terecht. Ja. Waarom New York? Omdat mijn moeder zag op een bepaald moment... dat mijn gedrag niet goed was op Aruba. Uh, ik zat uh, roken, uh, Ik uh, deed van alles wat niet kon. En mijn moeder had heel veel verdriet. En die zei van, weet je wat, ik kan deze jongeman niet aan. Uh, kan je me helpen, zus? En daardoor is het de reden dat ik ben opgestuurd naar bij mijn tante in Jersey. Oké, okay, dus ja. je had daar familie wonen en je familie bleef achter op Aruba? Uh, ja, je moeder mijn moeder bleef achter op, bleef Aruba. Achter op Aruba, ja. Maar goed, dan kom je in New Jersey bij New York terecht. Ja. En dan? En dan, ja. En dan uh, uh, uh, ik mocht niet naar school. Want je moet een speciale visum aanvragen. Deze zes maanden deed ik niks. En uh, dan ging ik op een uh, avond op een partijtje voetbal. En vanaf daar begon ik met uh, beruchte bende Fatos Loco. Hmm. En uh, twaalf, jaar, uh, twaalf jaar. En uh, ja, je gaat uh, met... Met hun in zee. En uh, je krijgt dat twaalfje aangebracht. Eerste keer aanraken met cocaïne. Maar wacht even. Je gaat eerst op straat voetballen. Ja. En dan blijkt dat uh, niet zomaar een groep jongeren te zijn, maar een bende. Ja. Fatos locos. Wat, wat betekent dat eigenlijk? Vatos, uh, gekke Eend. Een gekke wat? Eend. Eend. Ja. <laughs> gekke persoon. Uh, uh, ja. <laughs> zoals je dat. Uh, dat is een Spaanse woord eigenlijk. Maar goed, je bent 12 jaar. Ja. Je ontdekt. Dit is meer dan een voetbalclubje. Ja. Heb je dan niet zoiets van. Ik dit is niet waar ik thuis hoor? Uh, om eerlijk te zijn, ja en nee. Maar omdat je jong bent, je, ben, je hebt geen besefheid. en je denkt dat, stoer, dat stoerheid leuk is. Uh, ja, jij. Ja, je gaat gewoon doen. doen uh, waar, je, waar je denkt dat het gezellig is. Gezellig? Ja, ja, ja. En, uh, ja, en stoerheid. En je kreeg als 12 jaar een tatoeage, zeg je? Klopt. Ja. Klop. ja. Kan je hem laten zien? Of, ja, uh, zeker. Nee. Nu, nu hebben wij ook uh, camera's ja. voor internet. Oké, okay, nee, is goed. Even. Even kijken. Oh het... ja, oh, ja. Maar het is een soort panter. Een panter. Ja. En uh, als je goed kijkt, uh, ik heb de panter laten aanbrengen... maar hieronder stond eigenlijk de initialen Van Vaters logos. Nee, dit waren de initialen, VL. VL. Oké, okay. dus je hebt het later een beetje opnieuw uh, laten, laten veranderen. Ja. Oké, okay. jongens, als je twaalf jaar bent, loop je wel op een gegeven moment een uh, wapen rond. Ja. Wat was dat voor wapen? Dat was een uh, pistool en een uh, soort uh, revolver van zes uh, uh, kogels. En dat uh, ja. van de bende gekregen. Ja. Kreeg Geleend. Ook... Geleend. Ja. Maar, uh, hoe ging dat? Kreeg je ook de opdracht om uh, mensen te beroven of... eh, Nou, dat ging namelijk zo. Je moet een bepaalde capaciteit uh, test afleggen uh, om te kijken of je geschikt bent. Uh, Wat is dat voor test? Uh, test zoals uh, van, nou, je gaat iemand beroven en uh, twee gaan met jou mee en we gaan kijken, we gaan beoordelen als hoe je kapabel doet... bent huh? om dit uh, verder te kunnen. Ja. En hoe doorstond je die test? Nou, ik kreeg aanwijzigen van de benderleden Ramirez. En die tegen mij zei van, nou, zie je die man die daar nu aan het lopen is... richting zijn auto, die persoon ga je niet beroven. Deze twee pietjes gaan met jou mee. Die gaan beoordelen van hoe je dat gaat doen. En dan sta je daar met een wapen bij eh, het portier van eh, een Nou, de ik stond auto. eerst uh, helemaal te trillen... En uh, Letterlijk zo. En op een bepaalde moment zei die ander: 'Nou, doe niet zo zenuwachtig. Uh, probeer die wapen op andere manier vast te houden.' Ja. En uh, op een bepaald moment ging ik naar die man toe. En ik zei tegen hem: 'Blijf staan.' En uh, blijf staan. Geef me je geld, geef me je geld. Meerdere min malen. Waardoor uh, iemand anders zei tegen mij: uh, van, uh, 'Je moet nu van onderwerp gaan veranderen.' Want je blijft wel op dezelfde. Dat is niet meer aantrekkelijk. Verander even van onderwerp.' En kijk wat ik daar zag. Um, ik zeg, iemand die bang was, iemand die uh, alles gaf... iemand die, um, ja, met andere woorden, alsjeblieft, doe me niks aan. Ja. En uh, dat vergeet ik nooit meer in mijn leven, ja. Blik in de ogen van die man? Ja, ja, ja. Ongeveer een afstand van twee meter ongeveer, ja. Je vergeet het nooit meer? Het, het komt steeds terug, dat beeld? Ja. Of... Ja, af en toe wel, zoals nu, als ik nu met jou ja. aan het vertellen ja. ben. En dan uh, komt het wel naar voren. En dan denk je jezelf van, jezus, man, je was er inderdaad de nacht een klootzak. <laughs> wist, ja. wist je familie daar in New Jersey waar je mee bezig was? In de begin niet, maar na de mate van de maanden en weken zijn ze wel erachter gekomen. Ja. En wat zeiden ze? Uh, waarom doe je dat? En uh, die, deze jongen gaan, uh, ja, die gaan je leven verzieken. Fysi en uh, wat ben je mee bezig? Op Aruba ging niet goed. Mm. En hier blijkbaar leer je niks van. Ja. En wat zei je? Maar, ja, ik zei van ja, ja, ja. Eigenlijk, ik, gaf, ja, ik trok uh, de anders niet op dat mm. moment. En ik, uh, ik was heel erg, erg geweest, ja was ook drugs, cocaïne. Uh, ja. Heb je ook gebruikt? Eerste keer, ja. Van, uh, ik bracht die tatoeage aan aan mijn linkerkaart van de arm. En uh, iemand kwam naar mij toe en die zei tegen mij van... Uh, nou, ik heb een uh, spul. Ik heb het wel op televisie gezien en via via gehoord. Maar dat was de eerste, de eerste keer dat ik dat spul heb gebruikt. En uh, hij zei tegen mij dat is tegen de pijn. En als je dat uh, zal snuiven, dan voel je, je eigenlijk niks van. Hmm. Dan, je, dan heb je een lekker gevoel als Superman. Ja. En uh, ja, dat ging ik uh, gebruiken, ja. Uiteindelijk heeft je moeder je daar weer weggehaald ja. uit New York. En toen ja. zijn jullie in uh, Rotterdam terechtgekomen. Ja. Ging het daar wel goed? Nee, nee. <lacht> <lacht> het is een ellende, man. Ik, uh, ik moet eigenlijk een film gaan maken voor ja. mijn leven. Denken. Het is een goed script. Ja. Maar ging uh, je in Nederland hier niet naar school dan? Uh, je... Ja, ik ging sowieso naar school. Ik uh, kwam uh, Nieuw-Rotterdam op uh, op school. En, uh, maar ja, dan zit je daar op school... en dan kwam een leraar die ongemotiveerd... en uh, die leerling zei zelf tegen mij van... Uh, en het Spaans, want ik sprak de taal niet... van uh, ja, kijk, ik, ik zit gewoon mijn tijd te verspelen hier. Uh, dit, is, dit, dit, dit is toch niet voor wat ik uh, ben gekomen. Kijk, wat die, kijk hoe die man doet. Uh, hij mag me niet, of dit en zo. Maar dat zei niet één of twee, dat is de middere vond dat ook. En ik kijk naar mezelf en ik denk van, nou, hier moet ik ook niet zijn. Want hoe oud was je toen? Ik was uh, ongeveer 14, tussen de 14 ja. en de 15 jaar. Ja. En je dacht, hier moet ik ook niet zijn? Nee. Toen ben ik naar een andere school voor moeilijke leerlingen. opgestuurd en ja. Zuid. Daar heb ik niet eens uh, zes weken voor gehouden. En uh, toen ze mij afgetrapt van die school. Ja. Waarom? Om eerlijk te zijn, ik uh, werd opgepakt. Uh, nou, nee, ik werd niet opgepakt. Uh, uh, we waren in Ardennen. En uh, uitje En ze zijn erachter gekomen dat wij wiet hadden. En de regen waren heel stuk duidelijk van. Eenmaal dat je wordt met zoiets opgepakt, word je terug opgestuurd. Sterker nog, je mag niet meer de school betreden. Ja. En uh, die jongen was aan het roken, waardoor uh, hij begon te rennen. En ik word als enige opgepakt. En om hem niet te verraden, dacht ik van, ja... Uh, hij vroeg me van, ben je dat aan het roken? Ik zei, ja. Zijn er nog andere mensen bij? Ik zei, nee. Mm. En, uh, ja. Had je nooit het gevoel van, ik wil toch een ander leven leiden? Want je kwam steeds weer in de problemen. Aruba, New York, Rotterdam. Ja. Dit, dit, dit, kwam je niet tot inzicht op dat moment in je leven van... Ja, maar dit, dit, dit, dit wil ik niet. Ja, heel vaak. Uh, uh, sterker nog... Um, ik dacht dat heel vaak van, nou, kom op, uh, laat me even mijn leven gaan veranderen. Hmm. Maar je bent jong, en nou moet je iemand. Want had je een droom, een ambitie? Wat wilde je worden toen? Uh, ik wilde sergeant worden. Ik wou, in het wou, leger? In het leger worden, ja, ja. Had je het maar gedaan? Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Maar ik had uh, nooit, ik had geen coach, ik had geen begeleiding. Ik had, uh, ik had natuurlijk wel. Uh, een, een soort maatschappelijk werk, uh, mm. jeugdzorg, Maar die, die, die, die, die, die, die had de feeling niet om, om mij op een normale manier te spreken... om mij te coachen, om mij te motiveren... om mij te vragen van wat kom je tekort, waarom doe je dat? Mm. Uh, in, in plaats van naar school kom je op uh, Zuidplein terecht, winkelcentrum. Ja. Ja. Een beetje rondhangen de hele dag. Ja, rondhangen, uh, mensen terroriseren, beroven... Uh, van alles doen dat eigenlijk niet kan. En uh, waarom is uh, uh, negatief verschillende cultuur. Uh, Marokkaans, Turk, Joogslaaf, Antijans, uh, Dominicaans. Uh, van alles nog wat. Nederlanden. En uh, blijkbaar, uh, ja, we hadden wel een uh, nou, onze zin daar. Ja, mm. Lijkt alsof het de, de winkelcentrum van ons was. <laughs> en uh, dat was echt een uh, tijd dat ik uh, eigenlijk never nooit vergeet, ja. Maar je bent in de gevangenis terechtgekomen. Ja, klopt. Waarom was dat? Ik ben terechtgekomen in de gevangenis... wegens uh, aanraden van, uh, van een meisje. Dat is ook gebeurd? Ja. Uh, nee, dat is niet gebeurd. Uh, dat meisje zei het van... Uh, die zei van met andere woorden... Van, ik ben aangeraad door Jonathan met een mes. En dat dat ik. Ik zei van uh, zulke dingen ga ik gewoon niet doen. Je bent uh, vals uh, beschuldigd door juist. dat meisje. Ja. En waarom had ze dat gedaan? Omdat ik heb, uh, een familie van haar heb beroofd. Toen de tijd, ja. En uh, dat, uh, dat waren we na negen maanden erachter gekomen. Ja. En in plaats van te zeggen ze hebben me beroofd, hij heeft me beroofd, uh, werd het aangehandeling? Ja. Waarom? Waarom? Omdat ik, uh, ik eerst, het allereerste, uh, ik heb haar neef beroofd, maar haar zelf niet. En uh, ze waren familie van elkaar. Uh, en alles en uh, dit plan bedacht om mij uh, zo te kunnen pakken. En op die ja. grond werd je ook vastgezet in de gevangenis? Ja. Hoe lang heb je gezeten? Negen maanden. Negen maanden? Ja. En is het uiteindelijk duidelijk geworden dat je onterecht vast zat? Ja, zeker. Ik heb uh, schadevoerder gekregen van 18.750 gulden toen de tijd. Hmm. En uh, haar moeder die heeft dat uh, gesprek aangehoord... toen zij met haar vriendin in de kamer aan het spreken waren... Waardoor zij hij tegen haar vriendin, uh, haar vriendin vroeg van uh, vind je dat, dat gaat een beetje wel te ver. Je had uh, die jongen laten brommen, laten zitten, zo lang heb je niet een, een, een schuldgevoel. Nou de moeder die, een, uh, die was aan schoonmaken en die hoorde dat. En die trok haar bij haar oren en die bracht haar dicht bij het uh, politiebureau. Mm. En zo kwam de hele verhaal naar voren. Ja. Na een gevangenis ontmoet je een vrouw die grote invloed heeft ja. later op je leven. Daar gaan we het zo over hebben. Ja. Inmiddels is het precies half acht geworden. En dat betekent tijd voor een overzicht van het nieuws met Renate Evers. Radio 1, het nos journaal. Forensische experts hebben de hele nacht onderzoek gedaan in het winkelcentrum in Alvenaan aan de Rijn. Waar een 24-jarige man gisteren een bloedbad aanrichtte. Pas halverwege de nacht werd een aantal lichamen weggehaald. Er zijn geen explosieven gevonden in de drie winkelcentra... die gisteren uit voorzorg werden gesloten. De Schutter had daarin een briefje wel op gehint. Het is niet duidelijk waarom hij zijn daad pleegde. Uit de afscheidsbrief is volgens het OM geen duidelijk motief op te maken. De inwoners van IJsland lijken opnieuw een iSafe-deal met Nederland af te keuren. Na het tellen van ruim een derde van de stemmen heeft 58 procent van de kiezers zich tegen de afspraken met Nederland en Groot-Brittannië gekeerd. Die twee landen hebben geld voorgeschoten dat spaarders nog te goed hadden van de failliete internetbank iSafe. En in Ivoorkust heeft zittend president Bakbo een tegenaanval uitgevoerd op het hotel waar de gekozen president Wattara al vier maanden zit. Het is niet duidelijk of hij er ook was tijdens de aanval. Bij ons, de VN, raakte niemand gewond. Bakbo wordt al een week omsingeld in Abidjan, maar hij weigert zich nog altijd over te geven. En dat was het nieuws van dit moment. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag en morgen is het nog zonnig en zacht lenteweer. De dagen daarna neemt de wisselvalligheid toe. Momenteel is het helder en in het noordoosten ligt de temperatuur rond het vriespunt. Op veel plaatsen heeft het aan de grond zelfs gevroren. Met het opkomen van de zon warmt de atmosfeer vrij snel op en in de middag wordt een maximum bereikt van 14 graden in het noorden tot 20, lokaal 21 in het zuiden. De dag verloopt voor een groot deel zonnig, pas later neemt vanuit het westen de sluierbewolking toe. Ook morgen is er veel ruimte voor de zon, afgewisseld door wat hoge bewolking. Het wordt zelfs nog een graadje warmer dan vandaag. In de avond neemt de bewolking toe en dan gaat het regenen. De dagen daarna verloopt... Dit is de Zondag op Radio 1. En u bent terug op Radio 1 bij Dit is de Zondag. Als u net inschakelt, een uh, goeiemorgen Fijn dat u luistert. Mijn gast vanochtend is Jonathan Martinez. Voormalig lid van straatbendes, maar tegenwoordig actief als coach... die jongeren op het rechte pad wil brengen. Jonathan, uh, we waren gebleven dat je op 15-jarige leeftijd ongeveer... Ja. in de gevangenis uh, ja. bent terechtkomen, Vals beschuldigd van uh, aanranding. Ja. Uh, maar je had wel degelijk heel wat op je kerfstok, uh, berovingen. Ja. Ja. Uh, maar in de gevangenis kom je een vrouw tegen, Marina. Ja. Ja. Wie was dat? Wie is dat? Marina Joren uh, dat was een maatschappelijk werk in de gevangenis... Nieuw-Lloyd uh, in Amsterdam... Ze was een persoon die uh, naar mijn mening uh, heel charismatisch, uh, die had de feeling om deze jongeren te begrijpen. Uh, die had ook een haard op de goede plek. Uh, en die was ook keihard ook. Uh, nou, ik heb haar ontmoet. Ik, heb, uh, ik was heel erg verdriet. En ik zei tegen haar van, ja Marina, ik zit hier onschuldig en uh, niemand gelooft me. In plaats van zeggen van, hou maar op. zei ze van, nou vertel me meer. Ik ben, ik ben nieuwsgierig. Ik heb dat hele verhaal verteld en vanaf dat moment uh, heb ik het gevoel gekregen: van, Nou, dit is iemand die, die, die in mij gelooft. Huh. Uh, en dat ik uh, heel lange tijd niet gehad. Uh, Ze heeft je niet veroordeeld? Nee, nee. Ze nee. heeft geluisterd. Ze heeft heel erg geluisterd. En, uh, en die gaf me een gevoel: van, uh, Nou, ik sta hier klaar en uh, kom maar wanneer je kan. En, uh, maar wat kon ze concreet voor je doen dan? Wat kon ze concreet voor mij doen? Uh, ik, heb altijd, ik vroeg haar van Marina, als ik hier klaar ben, wil ik mijn leven wel gaan veranderen. Ik wil sterker nog, ik wil niet meer naar Rotterdam gaan. Want ik weet, als ik daar naartoe zou gaan, wat kom ik alweer ja. met dezelfde kring. Uh, kan het u voor mij, ik wil zo graag in de leger komen. Maar gezien mijn, mijn strafblad is het onmogelijk om daar binnen te, uh, ja, te kunnen komen. Je wilde sergeant worden, zei je. Ja. Ja, ja, en ze zei tegen mij van, met andere woorden, van, nou, uh, zoek iets anders. Kijk, als je niet kan behalen, zoek dan iets anders... dat wel dichtbij van je droom is. Hmm. En uh, Kongo kwam samen... met het idee van School ja. ja, maar dat is een heropvoedingskampje. Ja. Dat is... Uh, ook niet makkelijk geweest. Dat is heel erg. Ja. He heel <laughs> erg. Ho hoe lang heb je daar gezeten? Ik heb vrijwillig voor gekozen. Jongens. Ik heb uh, 2,5 jaar gezeten. Zo. Ja. En... Dat heeft je veranderd. Dat heeft me zeker veranderd. Je leert uh, wat doorzettingsvermogen is. Wat andere mensen helpen. Je leert meer uit jezelf te halen. Je leert wat discipline is. Uh, ja. Je leert uh, negatief gedrag te confronteren. Je leert uh, uh, um, uh, op te kijken naar het leven en nooit opgeven. En je leert um, heel erg belangrijk is. Van je leert jezelf. En um, en je leert ja. Het is, het, is, het is een school die. Ik kan, ik, ik kan wel een lange verhaal, ik mm. zal kort in kracht houden. Het is een school uh, die gericht is voor zulke jongeren zoals ik toen de tijd. Die geen discipline hadden, die scheid hadden letterlijk alles. Die willen wat maken van hun leven. Ja. Want uh, kijk, als je de balen hebt om iemand te beroven, dan moet je ook de balen hebben om de consequenties aan te varen. En, en dan kan je ook de balen hebben om je leven te veranderen. Hoe kwam je eruit? Kwam je met een nieuw doel uh, van Glenn Mills af? Na die ja, jaar? Wat, ja, wat was je nieuwe doel? Uh, mijn nieuwe doel is... Uh, ik heb een MAVO-diploma, mbo diploma En ik dacht aan mezelf van... Nou, ik, uh, ik wil gaan solliciteren. Als wat? Als tramconducteur. Tramconducteur? Ja. ja, ja. In Rotterdam? In Rotterdam, ja. En dat ben je geworden, of niet? Uh, ik ben geworden... Uh, ik, ben, ik heb vier jaar gewerkt bij de RIT. En lukte dat zomaar? Want je had wel een, een, een strafblad, dat toch? Is een <laughs> dat is een hele goede vraag. een hele goede vraag. En in komt het, hè, dames en heren. Ja. Uh, nou, kijk, op uh, bepaalde momenten uh, dat, dat zit je daar en je solliciteert... en uh, je, wordt, uh, je wordt aangenomen, maar uh, je, wordt, je moet ook gescreend worden. Ja. Uh, al de papieren, al de formulieren moeten naar Zo de bijzondere wetzel, zoals dat heet. Ja, bijzondere wet uh, moet je aanmelden. En dan krijg je een telefoontje van twee regisseur van de bijzondere wet van meneer Martinez wilt u even langskomen? Want we willen even met je praten. En uh, ja, dan ga je erop heen. En uh, vervolgens staan er twee mensen tegenover mij met zon stappen voor al mijn, al mijn dossier. En die tegen mij zeggen, letterlijk dit, van hoe ga je in je hoofd om te solliciteren. Terwijl je weet heel goed wat je verleden is. Ja. Ik zeg, meneer, um, oké, okay, ik ben u klaar. Ik zeg, uh, kijk, uh, dat was toen de tijd. Daar heb ik heel erg spijt van. Sterker nog, ik heb uh, vrijwillig gekozen voor Glimmels twee jaar. Ik heb een goed thuis geschreven. Ik ben een andere mens. Ik heb van mijn fouten geleerd. Ik ben uh, zelf nu uh, uh, vader... En uh, ik wil gewoon mijn leven veranderen. En uh, geur me die kans. Geef me de voordeel van de twijfel. Mm. Ik zei: Nou weet je bent gewoon van, van mij. Je blijft gewoon een crimineel. En uh, met andere woorden: van uh, nee, ik kan je verder niet helpen. Maar er was wel een recherche, die stond, uh, die tweede, die was neutraal. En die zei tegen mij: Van weet je wat, um, ik begrijp je wel. Maar uh, dit ligt niet bij ons. Dit is een uh, stapje hoger. Er is een, iemand die jou wel kan helpen. Oh. Ja. En wie? Dat is de koningin. Dat <laughs> de koningin. Is, uh, Wordt hij ja. even als instantie uh, erbij ja. gehaald? Je kan een gratie vragen. Een gratieverzoek. Ja. Dat je zeg maar je verleden wordt uitgewist? of Nou, uh, niet uitgewist, maar dat je uh, dat, dat, dat, dat is eigenlijk dat niet zo. meer. Telt. Dat, je twee, dat je niet meer tel en dat je een tweede kans krijgt. Ja, ja. En dan moet je vanuit daar gaan bewijzen van uh, hoe of wat. Dus je uh. bent uh, echt naar de koningin gegaan of je hebt haar geschreven? Nee, nee, nee. Ik heb dertien 13 brieven, 13 kantjes opgestuurd van uh, wie ik ben, uh, wat ik heb meegemaakt en uh, uh, waarom. Heb je hem bij je, die brief, of niet? Die brief uh, um, heb ik niet, op dit moment niet bij me. Nee. Maar nee. nee. nou ja, dertien krantjes, handgeschreven. Ja. Ja. Heb je het idee dat, ze, dat de koningin die brief ook persoonlijk heeft gelezen vandaag? Ja, op een bepaald moment heb ik ook uh, een brief gestuurd. Van, uh, ik heb een brief ontvangen van het kabinet. Van, het, uh, van de koningin. Van de koningin, wat daarop staat. Uw uh, Majesteit heeft die brief ontvangen. En daardoor heeft ze die brief opgestuurd aan de minister van Justitie. Zo. En uh, kijk, ze, blijft, ze is een koningin, maar ik denk, ze is ook een mens... En uh, ja, ik ben gewoon open en eerlijk geweest om mijn hele leven op te schrijven en het, uh, het verzoek te dienen van. Uh, Geur uh, het uh, volgende van de twijfel. Ja. Ik heb wel heel erg spijt en ik was jong en uh, ik heb op je gezeten en ik wil mijn leven. Maar je opvatten. kreeg dus een, een, een, een botenbriefje, om het zo maar te zeggen, een vrijbrief. Ja. Uh, een bewijs van goed gedrag ineens. Ja. En toen kon je alsnog die baan krijgen als uh, doen. Toen heb ik uh, inderdaad uh, heb ik, uh, dagen werk. Hmm. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Je zei het even tussen de regels door dat je inmiddels zelf vader bent. Ja. Twee dochters en een zoon? Ja, klopt. Ja. Maar, hoe oud zijn ze? Maar, uh, Thalia is acht jaar. Jeremy is uh, twee jaar. En mijn kleinste dochter is uh, Ariana, die is uh, zeven maanden. Zo. Ja. Gaat goed en daarbij mensen? laat ik. Ja, ja, ja, dit, dit is het, het. Ja, En de moeder? Is de het... moeder, ja. Eén moeder? Ja, één moeder. Nederlandse vrouw, ja. En jullie zijn getrouwd? Uh, nee, nee, nee, nee. nee We gaan uh, in juni, juni, juli ja. gaan we trouwen. het ja. is net als Oprah dus ze gelooft niet zo een uh, trouwerij. Ze zegt van, uh, als je gaat trouwen, beginnen de ellende. Maar ik heb haar gezegd van, nou, we moeten wel een keertje gaan trouwen. Wel. Want, uh, het is uh, wordt tijd te houden, hè. Oké. Okay. Tien over half acht. En dat betekent uh, in Dit is de Zondag tijd voor uh, onze Dichter bij de Zondag. En vandaag is dat Menno van der Beek. Dichter bij de Zondag. Voor Jonathan Martinez. Voormalig bendelid en straatschender. Nu beveiliger en jeugdwerker. Na zijn pardonering door hare koninklijke hoogheid Beatrix... Onze lieve vrouwen van het huis ten bos. Sommige dingen die ik hebben moest, kreeg ik niet van mijn vader. Ik kon blijven vragen. Maar toen ik nooit iets kreeg, heb ik teruggeslagen. En anderen voor mijn ellende laten bloeden. En toen kwam u. Want van mijn oma en van de lievert die gevangenen bezocht... heb ik geleerd dat ik een vrouw moet vragen. Of het weer goed was. Of ik al naar buiten mocht. Nu sta ik weer op straat is nog steeds gevaarlijk, maar ik ben, lieve vrouwen van het huis ten bos, een veilige figuur. En als het kan, ben ik, voor anderen, voor wie mij hebben wil, een vader. Mooi. Ja? ja erg mooi. Inspireer. Ja. van der Beek, het gedicht is later terug te lezen op eo.nl. Dit is de zondag. Ja, deze dichter die zegt, je mist er al je vader in je leven. Ja. En dat klopt klopt, dat uh, was uh, heel erg moeilijk voor mij. Kijk, ik kan je voorstellen, ik was heel erg goed in atletiek. Ik had toen de tijd vier medailles gewonnen. En er uh, was Vaderdag in Aruba. En uh, iedereen was met zijn vader. En uh, ik was gewoon in mijn eentje daar. En ik vroeg aan mijn moeder van uh, waarom? En uh, ja, die vader heeft gewoon jou genegeerde. Dan krijg je dat allemaal. En ik heb uh, toch gezocht toen ik 25 jaar was. Toen probeerde je vader weer te vinden. Ja. En? Ik heb hem uh, gezien. Waar? De Dominicaanse Republiek, ja. Je, je bent teruggegaan? Ja. Je hebt hem ge gezocht en gevonden? Ja, want ik, ik, kon, ik kon niet zo leven. Ik denk voor mezelf, ik, wil, ik moet weten uh, waar ik vandaan kom. Ik moet weten hoe hij eruit ziet. Ik heb geen foto's, ik heb helemaal niks. Alleen een naam en een achternaam. Uh, ik heb de uh, Dominicaanse Republiek helemaal onder ze boven. Ja? Ja, uiterlijk. En met succes? Met succes, ja. En ineens stond je voor hem? Ja. Hoe oud was hij inmiddels? Ik, ik weet het niet. Ik heb niet eens dat gevraagd eigenlijk gezegd. Maar hij wist niet wie je was, denk ik? Nee, hij wist niet eens wie ik was, inderdaad. Nee, en um, dankzij een televisieprogramma eigenlijk een soort uh, opsporing verzocht. Mm -hmm. Spoorloos? Uh, ja, en um, ik heb hem um, uiteindelijk uh, gezien... En dat, gaat, dat doet me echt pijn dat je op een bepaald moment zegt die van, Wat kon je doen? Je bent een man. Moet je geld? Ik zeg: Nee, ik, ik, ik woon niet zelf in uh, de Dominicaanse Republiek. Gelukkig kom ik niet. Gelukkig kan ik eten en ik kom uh, gelukkig niet geld tekort. Uh, kijk, uh, ik wil gewoon weten wie je bent. Meer niet. Ja, je brengt me een probleem. Ik heb mijn uh, vrouw, ik heb mijn kinderen en uh, bla bla bla. Zeg, heb je hem niet uh, gezegd: Van ik heb je gemist? Ja, ik heb het inderdaad dat gezegd. Maar uh, op dat moment heb je iemand die tegenover jou... En, en, en, en, en, en, ja, en, en, die straalt geen emoties. En dan zit je eigenlijk daar. En uh, ik dacht aan mezelf van... Nu dat ik je heb... Ik heb je gezien. Dat was een van mijn dromen. Om jou te ontmoeten. Hm. Ik heb je nu ontmoet. En dat blijft daar ook bij. Wow. En... Uh, je moet, moet schamen hebben, want ik ben wel een vader... en ik zou altijd klaar zijn voor mijn kinderen. En dat was je toen blijkbaar niet, dat deed je niet. We gaan zo verder praten over je werk in Rotterdam. Ja. En ook daar heel veel mensen, jongeren zonder vader... en je probeert de jongeren daar een beetje op te vangen. Gaan we het zo over hebben? Ja.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 First Day of My Life. Vanochtend te gast Jonathan Martinez. na moeilijke jeugd, eh, waarin hij ook in straatbendes zat... Eh, is hij tegenwoordig actief in Rotterdam... om jongeren juist van de straat af te houden. Jonathan, eh, we hebben je hele verhaal gehoord. Op een gegeven moment heb je een eigen stichting opgericht. Eh, stichting Waarheid. Ja. Waar, waarom die naam, Waarheid? Waarheid, omdat iedereen zijn eigen belevenis Iedereen zijn eigen waarheid. En wat doen jullie? Wat doen we? Uh, we helpen jongeren van 15 tot en met 27 jaar oud... met advies, motivatie en steun. Noem eens een voorbeeld van een jongen of een meisje... je hoeft geen naam te noemen, nee. maar die je kan helpen. Uh, uh, een meisje die hoofdzwanger was, uh, haar vader en moeder, wil niks met haar te maken. We hebben de voorziening voor haar geregen. We, proberen, we zijn nu nog bezig. Ik heb haar zelf naar de rechtbank sa samen met haar uh, meegegaan. We geven haar uh, steun uh, uh, achter de rug. We geven haar motivatie mm. door middel van uh, haar te bellen, uh, in te spreken. Want deze jongens zijn jong. Uh, ze komen aandacht uh, tekort. En dat proberen we te geven, zodat ze kunnen beter functioneren in de maatschappij. En we geven ze gewoon advies van kijk, luisteren. Je bent nu jong, je bent nu jong, je bent nu hoofdzwanger. Probeer je leven nu te veranderen. Mm. Uh, probeer wat... Wat in de verleden is gebeurd, dat die niet nog een keer voorkomt. Hoe, hoe kwam je met deze vrouw, met dit meisje in contact? Via uh, we staan uh, via verschillende uh, coffeeshop, uh, ik geef een workshop uh, op scholen ja. en uh, onder andere zat in college, uh, Albeda College uh, en uh, noem maar op. En Je gaat ook langs de coffeeshops, uh, zeg langs je? de coffeeshop op straat. Uh, maar de, dan zien ze je aankomen en dan zeg je: hé, hey, ik ben uh, Jonathan. Uh. Ja, nee, nee, zo gaat het niet. Nee. Kijk, je moet het e eigenlijk uh, uh, uh, zien. En uh, door middel van een aanmeldeformulier die wij hebben. Uh, maar wil je nou weten hoe wij dat aanpakken? Ja. Oké, stel je voor: <laughs> voor uh, je bent op straat. In ik zie jou en uh, jij valt onder de categorie van tussen de 15 en 27 jaar mm. oud. En we merken dat je, uh, dat je een probleem hebt. Kijk, uh, we hebben de feeling om deze jongens te benaderen. We spreken de taal van de straat. Ja. En we gaan erop af en we zeggen van... luisteren, wil je hasselen op een goede manier? Hasselen betekent van je probeer aan geld te komen op een goede manier. En we proberen gewoon uh, door middel van een profiel... van wie ben je, waar sta je, wat wil je zijn? Dus geen bullshit van wat kom je tekort... Dat je hier bent. En wat kom je tekort? Hoe kunnen we je helpen? Hoe kunnen we jou uh, uh, beter laten functioneren? En vanzelf gaat zo'n gesprek. Ja, ik zeg, ja ik, zit, uh, ik, ik, uh, ik zeg, ik heb schuldig. Uh, ik zeg, maar nou, ik werk toevallig bij de Kredietbank, uh, gemeente Rotterdam. Ik zeg van, uh, uh, je hoeft niet te schamen. Uh, weet, je wat je voor, weet je, van wat moet je wel schamen als je geen hulp zoekt? En, uh, maar accepteren ze dat verhaal van je? Nee. Want toen jij twaalf was, liep je ook met een wapen. En dat verhaal had je ook niet uh, geloofd. D dat, dat accepteren ze niet. Maar de kunst is van... Niet opgeven. Blijf maar doorvoeren. En als mij niet lukt dan lukt Ricardo, dan lukt iemand anders. Ik, sta, ja. ik ben met twaalf vrijwillig. En uh, we proberen gewoon creatief te zijn. Je moet creatief met deze jongens zijn. Ja. Als... Is, is dit niet iets wat in de reguliere zorg... ook in de gemeente Rotterdam gewoon voorhanden is? Dat uh, welzijnswerkers zijn, uh, maatschappelijk werkers... die dit werk doen? En jullie doen het onbetaald, vrijwillig? Ja, ik doe dit al twee jaar onbetaald. Uh, het is een organisatie. En als je mij vraagt van... Uh, um, ja, gemeente en de overheid... Uh, die, die, ze kennen de theorie, maar ze kennen niet de praktijk. En als we elkaar kunnen aanvullen, dan creëren we iets moois. Want accepteert de overheid jullie stichtingen en wat jullie doen? Uh, ze accepteren ze heel. Uh, ik heb zelf een uh, brief gekregen van de wethouder... burgemeester en college... waardoor hun uh, mij feliciteert met dit uh, fantastische initiatief. En die heb ik uh, zwart-wit op papier. En uh, dat is gewoon een, een, een, een, een goed gevoel. Ja. Maar dat is niet wat wij zoeken. Wij zoeken is uh, professionaliteit... We willen deze jongeren helpen. Uh, we kunnen makkelijk contact leggen tussen, uh, tussen deze jongeren. En laten we gewoon aan tafel komen. Laten we, gewoon, uh, we hebben een plan van aanpak uh, gaan maken. Missie, visie en strategie. En uh, we zijn bereid, sterker nog. We kunnen dit. Ja. Uh, we, kunnen, uh, we hebben gereedschap nodig om kunst te maken. Letterlijk. En uh, het, is, het, het, het, het, is een, het geeft je een fantastisch gevoel. En heb je gereedschap genoeg nu? Nee, nee. Wat nee. mis je? Uh, Kijk, ik mis een, uh, uh, een kantoor, uh, ik mis spullen, ik mis computer, netwerk. En ik mis uh, als laatste uh, geld om dit uh, project uh, uh, te professionaliseren. Ja, ja. Ja. Hoe lang zijn jullie al bezig? Al twee jaar. En zijn er ook al jongens uh, en meiden die, die echt een heel ander leven hebben inmiddels? Nou, het is een continu investeren uh, ja. wat wij doen. Uh, om deze jongeren te helpen, om professionaliseren. Moet je uh, niet alleen, uh, blijf niet alleen advies geven. Het blijft niet alleen hun begeleiden. Het, het blijft niet alleen maar uh, cursus en workshop te houden met ze. Maar in instantie was het dagelijks kunnen komen. Ja. Kijk, ik heb een droom. Ik heb een droom. Uh, de droom voor mij, het is een, een, een gebouw. Waar, je, je, uh, waar uh, jongeren zijn, je komt binnen, je hebt een probleem, je houdt niet niveau, je zit op een stoel, je drukt op een knop, achtergrond wordt rood. Dat betekent dat je een probleem hebt. Ja. En dan kunnen we jou helpen. Een soort e-team. Ja. En laten we eerlijk zijn, uh, uh, Nederland. Aan, uh, als mensen zijn die dit horen, gun ons de voordelen van de twijfel. Ja. En je kent ons niet, uh, maar laten we elkaar uh, leren kennen. Het is niet tijd van. Uh, uh, draai die vinger naar jezelf. Uh, we kunnen wel aanwijzen... Van, daar, daar lopen alweer weer zo'n crimineel. Wat, doe, wat doen we zelf eraan? Draai de vinger naar jezelf. En iedereen kan een bijdrage leveren. En dit is mijn oproep die ik doe... naar bekende en onbekende Nederlanden. Van... Jullie hebben nu de positie gekregen, uh, uh, jullie hebben wat, gemaakt, wat van gemaakt van je leven. Ja. Jullie kunnen een voorbeeld zijn voor deze jongeren. Want de jongeren zijn de toekomst van Nederland. Nederland zal vergrijzen. En als je investeert in zo'n jongeren, voorkom je criminaliteit. Help je een goede samenleven, voorkom je heel veel ellende. Hoe doe je het nu? Werk je vanuit je eigen huis? Of uh, ja. maar komen ze daar ook over de vloer, uh, deze jongeren? Uh. Ik, werk, ik werk, opereer vanuit mijn eigen huis, ja. Ja. Ja. ja. ja. Dus dat is nog niet ideaal? Nou, is eigenlijk als je, dat is niet professioneel. Omdat je moet eigenlijk... Uh, je eigen privéleven uh, gescheiden houden. Maar ja, ik bedoel... Uh, ik doe dat vanuit mijn hart. Het, uh, maar om deze jongeren te helpen... heb je eigenlijk een kantoor nodig. Heb je eigenlijk... Uh, spullen nodig om hun... Uh, als jij nou uh, zelf op jonge leeftijd... deze hulp had gehad... was het dan minder misgegaan met je? Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Waarom? Omdat. Uh, kijk, als je jong bent. Uh, dit zicht is uh, uh, gemaakt met jongeren, voor jongeren. Als een jongere jou zou. Uh, ik zou, uh, als ik toen de tijd zou zijn en een jongen zou mij benaderen. en hij is zelf ook jong, maar wijzer. Mm -hmm. om mij te erop toegestaan van dit, dat, dat doe je fout. Dat neem je dat snel aan van iemand. Ja. Omdat. En, en je vertelt jouw verhaal en het scheelt als, als je natuurlijk zegt van ik heb zelf in een bende gezeten. Ja. Ik bedoel, dat geeft een ingang. Ja, ja. Kijk, uh, uh, ik heb zelf gezeten op Glen Mills en wat je daar leert is uh, uh, um, heel veel. Je, je, kijk, Glen Mills uh, helaas is het dicht, uh, want de politiek vond. Uh, helaas, ja, is het dicht omdat de politiek vond, het gaat op een harde manier. Hm. Maar we moeten deze jongen niet zielig maar, gaan vinden. Maar je vindt ook dat die harde aanpak uh, goed is? Ja, natuurlijk. Kijk, uh, wat, wat leren in een gevangenis? Uh, een gevangenis is gewoon een paradijs. Het kost gewoon 200, 226 euro gemiddag per dag. Daar komen ze aan. Uh, vervolgens uh, kunnen ze gaan sporten. Uh, kunnen ze van alles doen. Uh, kunnen ze, dan komen ze met, uh, met de criminele bende ook. Dan kunnen ze gaan overleggen van... nou, de volgende keer zou ik de overval beter doen. Ja. En er is geen discipline, er is geen corrigerende gedrag op Glen Mills Was het wel? Ik, uh, ik begon het programma met jouw reactie ja. he, op het drama in al van de Rijn en de schietpartij. Ja, is is zoiets ooit te voorkomen, natuurlijk? Uh, kijk, uh, kijk uh, natuurlijk kan je zoiets voorkomen. Dat, wat ik me afvraag, van uh, uh, hoe komt het dat zo'n jongen uh, isoleer gaat raken. Hmm. Dat hij uh, een eigen wereldje gaat voor zichzelf creëren. Dat de leraar niet erachter komt. Dat de coach, dat de wijkagent die erachter komt. Dat de, dat, de, dat de moeder, de vader, uh, de vriendin, uh, de buren, uh, de school. Kijk, je, laat, laten we eerlijk zijn. Dit, dit, dit is iemand die, die, die een plant van tevoren heeft bedacht. En misschien is een jongen die... die uh... Maar is het te voorkomen? Natuurlijk is het te voorkomen. Natuurlijk is het te voorkomen. Nee heb je, ja kan je krijgen. Uh, en uh, je, kan, uh, je kan, als je zo iemand ziet. Ja, het is, het is wel moeilijk. Uh, het is wel moeilijk. Misschien heeft het een psychische uh, uh, aspect. Maar als dat niet zo was. Misschien heeft het uh, haatzaai gevoel. Ja, ja. Uh, naar instantie. Naar ja. uh, overheid. Uh, en, misschien uh, dat we later uh, misschien meer komen, we, komen te misschien weten. Misschien komen we erachter. Maar dit is gewoon vreselijk. Ja. Dit is gewoon vreselijk. Jonathan uh, Martinez. Um, wij hebben een gastenboek. Dat ligt voor je. Het is nog ja. blanco. Want je kan ja. lekker laat. Ja. Maar op tijd. Um, maar wij vragen altijd, hoe ziet nou jouw zondag er normaal gesproken uit? Wat is nou jouw ideale zondag? Nou, uitslapen, en dat doe ik nu niet. Nee. <laughs> maar uh, gewoon uitslapen tot uh, 10 uur. Dan sta ik op, afhankelijk van het weer. Uh, als het mooie weer is, uh, ga ik meestal naar scheveningen, stranden. Ja. Uh, als dat niet het geval is, uh, dan is de papa date eigenlijk. Ja. Dan breng ik mijn kinderen naar de bioscoop. Sommige mensen die gaan uh, wel eens naar de kerk op zondag. Ja. Iets voor jou? Ik ben uh, zelf katholiek. Ik ga twee keer, twee keer per man naar de kerk. En bij mij in de buurt. En uh, zoals je ziet. Uh, uh, een kruis uh, om je nek. Ja, een kruis om mijn nek. Ik. En ik, uh, ik geloof in God. En uh, ik weet dat daar een god is. En uh, ik hoop uh, dat hij mij kan helpen om deze doelen uh, voor elkaar te kunnen krijgen. Ja. Jonathan Martinez, zeer bedankt voor je komst naar uh, Dit is de Zondag. Straks na acht de vroege vogels met Menno Bentveld. En ik hoor ze al. En je hoor zal, al. Jeroen. Ja. Goedemorgen. Ja, her, her, herken je dit, dit dier? Niet echt, help me nog ja, even. Het is een lastige. Ga mee naar buiten allemaal. Dan zoeken wij... Wielenwaal. Ja, <lacht> wij openen de uitzending met de Wielenwaal. Een lofzang op de Wielenwaal. En verder wordt het een zeer lenteachtige uitzending. Vlinders, de die is weer terug. En We zijn met het Kornstra, naar achter. Oh, dag. Bye-bye.